Een van de bekendste internetactivisten van Egypte is op borgtocht vrijgekomen. Hij werd in juni veroordeeld tot 15 jaar cel voor het overtreden van een strenge antiprotestwet. Ala Abdel Fattah krijgt een nieuw proces. De blogger is al zo'n 10 jaar een uitgesproken criticus van de Egyptische overheid. Tijdens de volksopstand, die in 2011 het einde betekende van president Mubarak, was hij een van de leiders van de seculiere demonstranten.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 In de Randstad staat er file op de A9, ook maar richting Amstelveen... tussen Bevenwijk en knopend pleinen 4 kilometer. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A15 Nijmegen, richt, Nijmegen richting Gorkum tussen Stielwest en Knopendel, 6 kilometer. A27 Breda richting Utrecht tussen Nieuwendijk en de Brug bij Gorkum, 2 kilometer. Andere kant bij Avelingen ook 2 kilometer. Tot zover de verkeersziening.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Iemand vroeg mij, wat is de mooiste tijd van je leven, Najib? Het is nu mijn kind? Absoluut. No doubt about it. Maar daarvoor het WK in Zuid-Afrika. Ik mocht daar vier dagen heen, één keer optreden en een wedstrijd zien. En dan moest ik weer terug. En, uh, en er waren geen kaarten, er was geen hotel. Weet je wel. Maar Als ik daarheen kwam werd het allemaal geregeld. Ik denk, Doe naar Jeep. Dus ik ben daar, en ik moest daar voor de KNVB optreden. Voor de sponsoren van de KNVB. Zeg maar de bobo's. Dan had ik dit niet te veel doen, want van: Dat mag ik niet komen de <middels> volgende keer. Maar er waren echt mensen die zeiden: Hé, hey, ga ze, doe even bruik. dat is helemaal niet wat ik deed. Maar oké, okay, maakt niet uit. En <middels> ik ging daarheen puur om de wedstrijd te zien. En ze hadden het twee keer gewonnen, het Nederlands elftal. Ze waren goede stemming. De derde dag word ik gebeld. Net dat ik moest inchecken, of tenminste, ik moest een ticket halen om weer terug te gaan. Jongens van het Nederlands elftal, die hadden gehoord dat ik er was. jeep, kom hier naartoe. Ik zeg waar? In het hotel in Johannesburg. Ik zeg wat doen? Voor ons optreden, man. Ik zeg ja, tuurlijk. Stuur ze een privéjet, want ik zat aan de andere kant van Zuid-Afrika. Ben ik daar gekomen, opgetreden? Nou, het was een feest, jongen. alleen voor het Nederlands elftal. Het optreden, alleen voor de jongens. Die zaten daar in een korte broek allemaal naar mij te kijken. Nou, ik heb gelachen. Toen zeiden ze, wat wil je ervoor hebben? Ik zeg man, ik hoef helemaal niks. Ik zeg nou, wacht even. Ik zeg ik heb geen kaartjes, ik heb geen ticket, ik heb geen hotel, ik moet morgen terug. Ik zeg ik blijf, net zo lang tot jullie blijven. Zo gezegd, zo gedaan. En waarvan bleef ik? Bij hun in het hotel. Dan mocht ik van de KVB niet vertellen, want die vrouwen van hun, die vriendinnen werden boos, maar die mochten maar één keer in de week langskomen. De jeep liep in en uit. Ik liep daar gewoon. Echt serieus. En tegenover, ik sliep tegenover de kamer van, van Persie. Ik klopte aan, hij doet open. Ik zeg: Robin, is het een jeep? Ik zeg: je bent nog tandpasta. Ja, ja, pak maar. Hoe leuk is dat om te vertellen later aan je kind. Papa zat er niet bij, papa was erbij. En dan was ik aan het kaarten met de jongens samen, ik ging gewoon kaarten pokeren. Nou, ik kan dat niet. Ik verstopte al die kaarten hier in mijn ding En Dirk Kuit had het door: zeg, je speelt vals. Ik zeg echt niet. En toen viel al die kaarten. Door. Oh. Wesley, ik heb gelachen met Wesley. Wesley snijder. Die zegt: een Jeep, kun jij een geheim bewaren? Ik zeg tuurlijk. Ja. <laughs> Dit knippen ook eruit. Hij zegt: ik zeg, luister, ik ben in Utrecht opgegroeid hè, tussen de Marokkanen. Ik zeg: Ja, dat weet ik. Dus ik heb ook Marokkaans bloed. Ik zeg: Ja, ja, op de voorbumper van mijn auto. Humor. Ik hou daarvan. Harde humor. Ja, ik kan het tegen. Ik vind het leuk. Ik pak hem ook altijd terug. Wesby pak altijd terug. Hij was laatste jaren had ik een plant gegeven. Ik zei, wat is dit? Ik zei, klim op. Hij zegt, gierige Marokkaan dat je er bent. Kom je alleen aan met een plantje? Ik zei, nee, ik heb ook nog een nieuwe cd van Jan Smit. Schijnt ook heel goed te zijn. Humor. Keiharde humor. Maar dan gaat het verhaal niet om, het verhaal gaat uiteindelijk over Klaas-Jan Huntelaar, weet je wel, van Klaas-Jan Huntelaar, shalalalala, anders onthoud ik nooit die naam van die jongens. En, uh, en die werd er afgehaald door Bert van Marwijk, weet je wel, van Bert van Marwijk, Ja, anders onthoud ik die naam. Die moest wisselen, en hij komt aan de kant en hij zegt tegen, tegen, tegen, Ray, uh, tegen Ryan Babel, van Ryan Babel, <laughs> hij zegt, is dat niet normaal? Volgens mij heb ik maar negen minuten gespeeld op het hele toernooi, dat vind ik niet normaal. Vier jaar lang getraind, de hele wereld kijkt, mag maar negen minuten spelen, vind ik niet leuk. En Ryan Babel zegt, hé hey, luister, ik heb ook vier jaar lang getraind voor dit toernooi. De hele wereld keek, maar heeft mij niet gezien, want ik heb nou helemaal niet gespeeld op dit toernooi. Oh, dat is erg, oh, dat is veel erger. Heb je niet gespeeld? Oh, dat is erg. Oh nee, dat is veel erger. Zie je, het kan altijd erger. En ik kijk om me heen, ik zie die dikke man niet meer. Ik zie nog wel een jongetje naast me staan. Mogli, Mogli uit de Jungle Book. Ik kijk hem aan zo met dat luiertje, ik zeg, 'Wie ben jij? Hij zegt, ik ben het, die dikke man. Ik dacht: Ben je afgevallen? Ik zeg, ja, gekrompen. Ik dacht: zeg, maar dan kan ik je wegduwen en ik dacht: zo in één keer weg. Hij valt zo vijf meter achterover. Hij zegt: Doe een normaal, man. Ik zeg: Doe zelf normaal, man. Je bent drie halen lopen kwel. Ik zeg: op wegwezen nu. Hij komt dichterbij en hij zegt: Wat ga jij doen? Ik zeg: Wat moet ik doen? Hij zegt: Jeep, je moet weer eens een nieuwe show maken, man. Dat is zo lang geleden dat jij een nieuwe show had. Ik zeg: maar over? Ik heb alleen maar ellende meegemaakt. Hij zegt: Vertel dat. vinden de mensen geweldig om te horen. Zou je denken? Ja, dat denken ze kijk, Het kan altijd erger. <tie> ja, ik weet het niet. Dus straks sta ik daar. Ja, maar straks sta ik daar met de microfoon. Weet je, zo lang geleden heb ik heb opgetreden op een podium. Straks vergeet ik de tekst, krijg ik een blackout. But you know I'm all about that bass, that base, no trouble. I'm all about that bass, that base, no trouble. I'm all about that Badabes, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no about that bass, no bass, Yeah, it's pretty clear, I ain't no size. Shake it, shake it I'm all on by the base no trouble I'm all on by no trouble I'm all about that bass, about that een trainer. En zo dat je, als ik goed begrepen, gaat het over uh, uh, vrouwen met een dikke kont. Maar, en dat je daar eigenlijk gewoon geen moer van moet aantrekken. Nou, dat heb ik gelijk mee. Ja, dat vind ik ook. En dan Ja, doen we. En daarvoor Najib Amali met zijn verhaal over uh, de WK 2010. David Bowie. Rebel, Rebel. Jawel. Yeah. Tegen het eeuwige gezeur over Zwarte Piet en ook tegen het geval van de, die windmolens voor de kust en zo. Er staat een prachtig filmpje op de app van ZFM, moet u maar eens kijken. Het is echt de moeite waard om daar eens naar te kijken. Limits. You've been riding fences all your life. Give me a reason. You and Son. Van Cat Stevens, natuurlijk. Ja, van wie anders? Zou je bijna zeggen: van wie anders? Ja, sommige platen beginnen. Ik dat altijd van: oh, dan raak je paniek van, er, er gebeurt niks, er gebeurt niks. Maar sommige platen beginnen gewoon heel zacht. Zoals deze bijvoorbeeld. Ja, is de nieuwe van. Uh, ben Howard. Droge hey, zachthis, ja. Kans op de. No matter the date, forget where we were. Oh hey, I wasn't listening. I was watching Syria blinding by the sunshine strip. Yeah. You were in the kitchen, boy. Oh, Love the thistle and the burrow. Hello, love for you. I have so many words, but I, I, I forget. waar we were, dat was uh, Ben Howard. Ja, en uh, ook nog leuk op de verband is dat we vanaf volgende week maandag een nieuwe rubriek hebben op maandag. Ja, dat is leuk. In samenwerking met Pluspunt. Volgende week maandag, dus uh, vanaf, uh, vanaf volgende week maandag, een nieuwe rubriek. in uh, Zie je hem lunch op maandag. En dat gaat in samenwerking met Pluspunt. Voor Zandvoort en, en de regio. Ja, uh, nou, ik maak toch mijn verhalen van. Volgende week, dus, hè, het kwart over één, gaan we dat doen. Voortaan, kwart over één. Uh, nieuwe rubriek, en dat gaat in samenwerking met Pluspunt. En dan gaan we het hebben over. Uh, hun cursusaanbod en dat soort. Al hun, al hun activiteiten. Het staat los van de vrijwilliger die we op donderdag hebben, dus uh, dit is een nieuw uh, verhaal. Goed, nu het Regio Nieuws met Angela de Koning. Een fietser is zondagmiddag gewond geraakt op de militaire weg in Overveen. Rond vier uur kwamen twee fietsers ter hoogte van de Kweekduinweg met elkaar in botsing. Ambulance en politie rukten uit om hulp te verlenen. Een van de fietsers raakte dusdanig gewond en moest door de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 Haarlem zit met 44% procent nog onder deze grens. In Zandvoort is dat 56%. Procent. In de omliggende gemeente is ruim 50% procent van de bevolking boven de 50%. In Bloemendel is dat zelfs uh, meer dan 60%. Energiebedrijf en ik ook schrapt de aanleg van een <tieft> windmolenpark voor de kust van Bergen aan Zee als minister Henk Kamp van Economische Zaken de afgelene vergunning herziet. Zo zei een woordvoerder van Eneco na berichtgeving door de NOS. Kamp heeft volgens Eneco in april gezegd... dat hij de vergunningen voor windparken nog eens onder de loep wil nemen... omdat hij denkt dat het goedkoper kan. Het energiebedrijf rekent er vooralsnog op... dat Kamp de al verleende vergunningen handhaaft... en zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt in het energieakkoord. Het mooiste woord van Noord-Holland is bekend... In de radio-uitzending van RTV Noord-Holland werd dit vanochtend bekendgemaakt. Meer dan de helft van de stemmers op de website van uh, RTV Noord-Holland... koos voor het woord skoftig. <lacht> ja, Noord-Holland, ja, West-Friesen. Op de voet gevolgd door de woorden wrikbillen en smierbollen. Wat dat dan ook mag betekenen... Skoftig betekent zoiets als prachtig, gaaf of vet, cool. voorbeeld is bijvoorbeeld. Dit is een koftig leuke uitzending. Ja, toch? Ja, dat is waar. Ja, dat is echt West-Fries. Dat komt echt uit uh, ja, het gebied uh, tussen Horen, uh, warme huizen daar en zo. Hè. Dat is echt West-Fries. Ja. Ja. Ja, dat is koftig ja. mooi, man. <lacht> <lacht> wie ben jij erin? <lacht> oh, ik ben erin van gaat, Uit, van het kleine spoortje. Oh ja, die... <lacht> Uit een enquête van Noord-Holland Peilt blijkt dat slechts 3% van de Nederlanders... op de hoogte is van eerste hulp bij ongeheur Het Rode Kruis vindt dat veel meer mensen een EHBO-cursus moeten volgen. Te meer omdat de eerste minuten vaak van groot belang zijn. Een omstander die eerste hulp kan geven maakt een heel groot verschil. En voor de slachtoffers is dat vaak het verschil tussen leven en dood. Om de kennis over de eerste hulp te vergroten heeft het Rode Kruis een gratis EHBO-app voor mobiele telefoons gemaakt. De app vertelt stap voor stap wat gedaan moet worden bij brandwonden, verslikking en andere veel voorkomende spoedeisende verwondingen. Ook is op de app te zien waar de dichtstbijzijnde AED is. En dat is, uh, zijn van die kastjes waarin een reanimatieapparaat zit. U kunt natuurlijk ook gewoon een cursus volgen.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 Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Er is ook weer kans op wat nevel en mist. En de temperatuur daalt bij een zwakke oostenwind naar een graad of 13. Morgen zijn er opnieuw flinke perioden met zon. Maar in de middag zijn er ook stapelwolken die heel misschien kunnen uitgroeien tot een regen- of onweersbuik. De wind is zwak uit het oosten tot noordoosten. En de temperatuur stijgt dan naar maximaal 23 graden. Tot zover het nieuws en het weer. Bruce Springsteen was dat, Hungry Hearts. En uh, zometeen het weekendrapport. Dit zijn Nick en Simon. Leedenschappers in de waar. Leven de vrouw. De wereld weet het nou, van Venus komt de vrouw in de maar. Maar heb al wel geleerd dat hoe je het bent of keer zonder vrouw had hem. Ze zijn als de helft van mijn koppende hart Ze raken met de juiste woorden Leuk liedje, lekker vlot weer. Gezellig. Lekker meezingen en zo is even leuk natuurlijk allemaal. Ja, helemaal gezellig. Nikke en Simon en dan doen we dat heet Ode aan de uh, vrouw. Nieuws. Zandvoort. Van onze razende reporter... Joop van Nes junior. Ja, hij zit weer trillend achter zijn, uh, aan zijn telefoon... namens en heren, want hij heeft zeggen... de pokken moet haast om nog op tijd te zijn. Heel hardlopend is hier langs de boel. Ik weet niet waar hij zat natuurlijk, maar... hardlopend Dus als je hem zag rennen door Zandvoort heen. Nou de, ja, hij moest op tijd zijn natuurlijk. Uh, Jopie. Ja, een beetje later Ruud dan normaal. Maar ja, ja dat gaat. Werk worden. En dat duurde, en dat duurde, ja. en dat duurde. En ik zat natuurlijk op hete kool. Dat kan je begrijpen. Nou, ik uh, bedoel, kijk, zolang je al voor twee binnen bent, is het altijd goed. Oké, okay, nou, we zijn er dus. En we gaan het even hebben over het afgelopen weekend. Ja, uh, ja het toppunt van het afgelopen weekend was natuurlijk het KLM Open. Laten we eerlijk zijn. Ja. Maar er zijn ook twee hele mooie concerten geweest. Uh, jazzconcerten met name. De eerste was op vrijdagmiddag bij uh, Talassa Top, geweldig, helemaal goed. En wat ik zondag gemerkt heb, dat die Marjorie Barnes, de zangeres van uh, de uh, the Fifth Dimension. Ja. Nou, die meid die kan echt zingen. Dat is ongelooflijk. Wat een, ik zou bijna zeggen strot. Het is niet normaal. Ah, oh, dat mag maar dat, hoor. Ja. Mag dus een strot zeggen hoor. <laughs> okay. Dat mag. Wat een volume. En, en wat, wat, wat een, een goede intonatie. En wat een, een timing. Uh, die meid is gewoon geweldig. Ja. En um, het was natuurlijk het eerste uh, concert weer van het jaar. Dat hebben we vrijdag kunnen horen. Ja. Maar het is... Het, uh, wat mij opviel. Dat ondanks het hele mooie weer. Want het was natuurlijk schitterend. Uh, gisteren. Dat er toch... Nou, het was niet helemaal vol, maar toch een groot gedeelte van de zaal bezet was. Ja. En uh, dat, dat doet mij goed. Dat doet mij teugen. We merken het sowieso al de laatste paar jaar... dat het uh, Jazz in Zandvoort concerten in het uh, Theater de Krocht uh, uh, uh, het goed doen. Er komen veel mensen op af en dat is ook goed. Want het is, het is echt top-jazz, uh, Ruud. Laat me ja, eerlijk zijn. Dat, dat is belangrijk ja, het is, en, en, en het is ja. natuurlijk een top-theatertje. Het is, het is gewoon een ja, ontzettend gezellig ding... Dat, ja, echt. En er, er, er, zit, er zit daar een akoestiek in, dat wil je echt niet weten. Maar ja, dat nou, wil ik wel weten. Ja. Want het is gigantisch, echt waar. Ja. Nou, en uh, daar hebben we dus uh, zondagmiddag weer van genoten. Absoluut zeker weten. Ja, en dan wil ik het toch nog even hebben over dat KLM uh, Open. Ik weet wel wat, uh, dat een uh, collega en vriend uh, Albert Jan uh, dat uh, gedaan heeft. Maar het is wel een spektakel geweest, hoor. Goedemorgen. Um, Iedereen ging natuurlijk voor. Ging tussen aanhalingstekens dus voor Joost Luijten. Nou, die had in de tweede dag een off day. De derde dag. Nou, nah, net aan. En de vierde dag. Had hij echt een verschrikkelijke. Nee, de derde dag had hij een verschrikkelijke start. Die maakte die. Zoals dat heet dan in. in, in uh, golftaal. Een 9 op de tweede hole. Dat betekent dat die vier slagen boven de hole eindigde. Ga dat maar eens inhalen. Hij heeft het gedaan. Ja. Hij heeft het gewoon gedaan. Want op de, even herinnering brengen, de zevende hol had hij die vier slagen al erin gehaald. Ja. Dan kreeg hij nog een bogey erbij. Dat is een slag extra. Maar daarna had hij weer drie birdies. En toen eindigde hij toch nog even lekker op de, op de zesde plaats. En uiteindelijk zondagmiddag hij heeft ja. dus het verschil tussen hem en de nummer 1 niet in kunnen halen. Hij had het wel gehoopt. Maar het is, in feite is het een Engelse aangelegenheid geworden. Ja. Men zegt uh, uh, golf komt uit Engeland, Schotland. Dat is helemaal niet waar, want het is oorspronkelijk uitgevonden in Nederland. Ja, ja ken je geschiedenis. Ja, de uh, Nederlanders waren voor het eerst een golf. alleen de... De, de Britten en dat eigenlijk min of meer extra de schotten... die hebben daar een, uh, een geweldige sport van gemaakt. Waar heel veel geld in omgaat. Daar ja. ben ik het helemaal mee eens. Want de winnaar, die wint gewoon drie ton in uur Toch niet lullig, laat we eerlijk zijn. Nee en, ik ik nee. en er stonden ook nog dure auto's. En een ruimtereis stond er geloof ik nog... Ja, ja nou die ruimtereis is er dus... Daar wil ik het zo meteen over. Hebben die is eruit gegaan? Ja, uh, ja dat uh, zagen uh, we. Dat is een... een uh, en de Engelsman die, uh, uh, uh, even kijken, derde is geworden, Andy Sullivan. Hij maakte dus op de, op de uh, uh, 17e en een Hole in One. En dat was ook de Hole in One. De derde de Hole in One van het hele toernooi. Ja. De eerste twee die waren op de 11 En er stond geen prijs op. Nou, dan baal je gewoon natuurlijk. Ja. Want zo vaak gebeurt het niet hoor. Nou, Laten we eerlijk zijn. Nee, dat En nou, die Andy Sullivan. Die sloeg op de 17e. Wat ze dan eh, noemen een ijs, Dus in één keer erin. En die mag nu de ruimte in. Ik heb een interview met hem gezien. Um, hij weet nog niet of hij het, ga, het gaat doen. Het is een, een, een prijs voor twee personen... die dus met een, een soort van uh, space, uh, weet ik hoe zo'n ding heet... de ruimte ingaan. En het kost gewoon met z'n tweeën keihard een tonnetje in Amerikaanse dollars. Ja. Niet lullig. De BMW i8, die op uh, de 15e hal stond... kost anderhalf ton. Nou, BMW mag blij zijn dat hij terug gaat. Want niemand heeft daar een, een hole-in-one geslagen... Ja. ja maar wie wil er nou een boerenmestwagen ja. Ja, ja, ja, ja maar goed oké okay, we laten even verder gaan over de Nederlanders want uh, we hebben het natuurlijk al gehad over Joost Luiten die is uh, uiteindelijk 50 geworden maar uh, uh, uh, Robert Jan Denksen, dat is de man die dit jaar voor het laatste keer meedeed die uh, ja hij twintig jaar eigenlijk aan de toppen zal het willen nou, gaan op een gegeven moment vindt hij het genoeg die is toch nog even lekker achtige geworden hij heeft hij heel knap gedaan. Ja. En uh, hij was heel geëmotioneerd <coughs> op de 18e, op zijn laatste 18 En hij, uh, hij dankte zijn fans en zijn uh, ja, en, en collega's, die hebben de 18e gespeeld met de kragen omhoog. Dat is zijn handelsmerk. Als je Dirksen ziet golven, heeft hij altijd zijn kraag omhoog. Nou, hebben ze gedaan. Ja. Helemaal goed. Um, Nederlanders hebben het niet echt slecht gedaan. Want die zeggen het vijfde, uh, luidte, achtste, derde, En dan hebben we nog een, een, een uh, amateur die mee mocht doen op de laatste twee dagen. Je hebt na twee dagen krijg je een scheiding tussen de ja. beste 65 en die eraan uh, zijn. Dus waren er 76 in totaal. En dat is Jeroen Krietenmeijer. Een 21-jarige jongen uit Vught. Die mocht op de, op de laatste twee dagen meedoen. En hij heeft het goed gedaan. Van de, zevende, van de 76 werd hij toch 59e. En daarmee won hij de um, Robbie van als uh, trofee. Dat is voor de beste uh, amateur die zich uh, onderscheidt in, in de finale twee dagen. Nou, die heeft hij gekregen. Ja. Helemaal goed. Verder hebben we nog uh, uh, Inder van de Wereld die werd derde. Wil Besseling werd vierde. Dan Huising werd zevende. En de man die een van de drie holes in one sloeg. En dat is dan uh, Jamie McLeary, een schot. Die eindigde op de laatste plaats met een score van plus 9. Hoe is dat ja, mogelijk? Ja. Hè? ja het mogelijk. Nou, uh, goed toernooi. Uh, uh, Luiten mag trots zijn op zijn uh, klassering, denk ik. Ja. En uh, dat zal hij ook echt wel zijn. Tuurlijk, moet hij dat zijn? Volgend jaar weer. En dat uh, is dan de derde van, uh, van drie keer. Wat er daarna gaat gebeuren, weet ik niet. Is ook nog niet bekendgemaakt. Het zal waarschijnlijk weer naar de hulpverstemmers gaan. Maar laten we hopen dat er over vijf jaar... ...en soms weer een KLM Open is. Want dit was de 95ste KLM Open... ...überhaupt. Of Dutch Open, wat dat vroeger heette. Ja. En dit jaar bestaat de Kennemer Golf Country Club... ...waar het gespeeld werd, ook 95 jaar. Ja. Dus over vijf jaar hier. Al het deel. Ja, vind ik wel. Zou ja. mooi zijn. Ja. We zullen de KLM even bellen. En uh, ja. dan, dan komt dat allemaal goed. Komt allemaal ja. goed. Hey, uh, de nou, muziek dus, uh, ja. Dat is. Ja, hè? ik wil uh, willen vertellen. Nou, dankjewel. Gezellig. Ik, ik ben blij dat ik de gelegenheid heb gehad. Ja. Hé, hey, uh, dat komt allemaal goed. Uh, blijf nog even aan de lijn. Want Angela moet nog even een afspraakje met je maken. Is goed. Oh, dan. Okay. Uh, dus blijf nog even aan de lijn. En uh, uh, wat mij betreft, bedankt voor je verhaal. En we zien elkaar vrij. Of we horen elkaar vrijdag weer. Met een weekenddag. Is goed. Oké. Okay. Oké, tot Hoi van CZ Top. En dat noemen we, dat heet de Tash. Ja, ja, ook dat wel. En ook een lekker ouwe. The Animals and the House of the Rising Sun. natuurlijk uh, op orgel uh, Alan Price, toen nog. Ja. ja. Nou, ik heb nog één plaat voor u. En uh, dan is het beurt voor vandaag. Dan, uh, dan is het weer klaar, hè. Dan gaan we weer terug naar huis. En dan zien we u woensdag gewoon weer, ja. Dit is de bluff. Open je ogen. Gaat ze lopen. Vanmorgen om 9 uur van die nemen. Met bluf. Het open je ogen. Nou, dat zei ik, die waren al open om, vanmorgen om negen uur al. Maar, uh, we zijn er klaar mee voor vandaag. Dus ik zou zeggen, tot uh, woensdag. Morgen met Sharon uh, en Dolly. En uh, dat is ook gezellig natuurlijk. Heel gezellig zelfs. En uh, als we laat ik zijn, dan woensdag weer. Dag! Tot woensdag!